Uur. Dit is Jeroen Tjapkema met het NOS Journaal. Minister van Nieuwenhuizen heeft op de A9 de eerste rijstroken van de Gaasperdammer tunnel geopend. Verkeer richting de aansluiting met de A2 kan er vanaf nu gebruik van maken. Verkeer de andere kant op blijft voorlopig nog over de oude weg rijden. De tunnel wordt in fases gebouwd en zal uiteindelijk in oktober uit vijf tunnelbuizen bestaan. Op het dak komt volgend jaar een groot park dat de wijken Belmenmeer en Gaatsperdam met elkaar verbindt. De Gaasperdammertunnel wordt de langste landtunnel van Nederland. De drie kilometer lange buizen liggen half verdiept in een bak. Het dodental bij protesten na de dood van een populaire Ethiopische zanger is opgelopen tot zeker 166. De meeste slachtoffers vielen in de regio waar protestzanger Hakalou Hundessa vandaan kwam. Meer dan duizend mensen zijn opgepakt. Hakalou werd maandag in de hoofdstad doodgeschoten. Jongeren gingen uit straat op en staken autobanden in brand. De spanningen zetten de etnische verhouding in het land op scherp. Het geweld zou nu zijn gestopt. Een man uit Schravenpolder heeft gisteravond in Goes twee agenten mishandeld. Hij had op een parkeerplaats een aanrijding veroorzaakt. Agenten wilden hem meenemen naar het bureau. Toen bleek dat de man te veel had gedronken. Volgens de politie ging hij daarna helemaal door het lint. De agenten moesten door een arts worden behandeld en konden hun dienst niet afmaken. Op het politiebureau bleek dat de man vier keer de toegestaande hoeveelheid alcohol op had... Zijn rijbewijs is ingevorderd. Een automobilist is vanochtend vroeg doorgereden... nadat hij een fiets had aangereden in het Zuid-Hollandse Honselersdijk. De fietser, een minderjarige jongen, raakte door de aanrijding zwaar gewond. De automobilist ging er na de aanrijding met hoge snelheid vandoor. De politie wist een korte tijd later alsnog aan te houden. Het weer op de meeste plekken bewolkt en regenachtig en het waait flink. Vanuit het noordwesten klaart het vanmiddag op, neemt de wind iets af... en schijnt de zon af en toe en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staat file op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Naarden en Muiden 4 kilometer. De vertraging is daar iets minder dan 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Legeleid.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 luisteraars bij het programma van ZFM Oud-Zandvoort. Het is alweer de 100 zoveelste uitzending, dus we gaan stug door. We zijn begonnen op, uh, in maart 2011. Inmiddels zitten we eind oktober 2013... en nog steeds vinden we interessante mensen... die in ons programma een heleboel komen vertellen. En zo'n interessant... Uh, Iemand heb ik vandaag gevonden in de persoon van Minke van der Meulen. Oud-onderwijzeres, oud-directeur van de Nicolaas School. In ieder geval, uh, zij weet een heleboel over het onderwijs. En toevallig, omdat we heel lang samen hebben gewerkt... weet ik er ook wel een klein beetje van. Dus daarom is het een ontzettend genoegen om haar vandaag te mogen interviewen. Mocht u vragen, opmerkingen of aanvullingen hebben... dan kunt u ons bellen op 023-303-9. Nou, en toen was ik het even kwijt. Ik zal het zo opschrijven. Dan krijgt u het helemaal gedetailleerd van me. In ieder geval, Minken, welkom in dit programma. Dankjewel. En ja, laten we maar meteen met de deur in huis vallen. Want uh, het gaat over jouw onderwijscarrière... Wanneer is die carrière van jou... de hele lange carrière... is die begonnen en waar? In 1952. Toen heb ik eindexamen gedaan... van de kweekschool... zoals dat toen de tijd heette. Toen heb ik een paar weken... voor de grote vakantie nog gewerkt... op mijn oude lagere school in Utrecht. Maar ondertussen moest je solliciteren. En dat was nogal moeilijk... want er waren de tientallen... die solliciteerden. En dat kwam ook omdat de jongens die naar Indonesië naar Indië waren gegaan... en HBS hadden, kregen een spoedcursus van tien maanden tot leerkracht. En die studeerden allemaal tegelijk af met ons. Dus het was moeilijk om een baan te vinden. Maar ik had onder andere ook naar Zandvoort eh, gesolliciteerd. En daar kreeg ik een uitnodiging om het verder eh, te verklaren... waarom ik bij het onderwijs wilde. En, en Zandvoort, dat was op welke school? Uh, dat was op de School En uh, waar het hoofd, zoals het toen nog heette, de heer Wachtendonk, werkte. En daar ben ik begonnen tot me trouwen. Want in mijn tijd was het nog. Als je trouwde, dan vloog je de laan uit. Getrouwde vrouwen mochten niet voor de klas. Wel invallen, maar niet voor de klas meer. Goed, we gaan even terug naar uh, jouw sollicitatiegesprek. Want daar heb je me wat over verteld. <laughs> Nou nee, ja, er waren er al verschillende geweest. En eh, daar zat dominee de Ru, die toen voorzitter was van het schoolbestuur en een leerkracht en wachtendonk. En nou, voor die commissie kwam je. En toen zeiden ze dat na mij eentje uit Utrecht nog zou komen. Dat was Jannie Hilverdink, waar ik mee in de klas had gezeten en mee had geleerd. En waarvan ik dacht, die is veel beter dan ik. Dus ik zei nou, dan zijn mijn kansen verkeken. En zo ben ik weer met de trein naar huis gegaan. En toen ik thuis kwam lag er een betaald eh, telegram met betaald antwoord dat ik was benoemd. En toen kreeg ik later nog een briefje van Wachtendonk eroverheen. Dat de bestuur meer vertrouwen in mij had dan ik zelf. Een ja, is... briefje heb ik nog altijd. Kan je nagaan. <laughs> 1952. Ja. Dus je begon na de zomervakantie? Ja, meteen. En in wat voor... Ja, toen hadden we nog klassen, hè? Eén tot en met zes, want de kleuterschool ja. was apart. Ja. Ik eh, kreeg de eerste klas zoals dat toen gebruikelijk was. Wat ik later eigenlijk idioot heb gevonden... want je komt zo van een kweekschool, je hebt geen enkele ervaring. En door het lesgeven leer je pas lesgeven. En dan kom je als jong meisje van twintig jaar... voor een klas met 53 kinderen. Hoeveel? 53. Ik moet er niet aan denken. En dan... Uh, en in de eerste klas, naar mijn idee... leg je toch de basis... voor het hele onderwijs. En dat laten ze dan eigenlijk over aan... eentje die het vak nog moet leren. Een onervaren onderwijzer. Ja, vind ik wel. Ja, dat, uh, en dan meteen voor een klas van 53 ja. kinderen. Nou, ik ken die lokale... want ik heb daar zelf op school ja, gegaan... vanaf ja. 1948... De, de toen nog Wilhelmina-school. Hoe popte je dat erin? Ja, dat zat in rijen. Dat zat gewoon in rijen. En we hadden nog banken, hè? Eh, banken, dat scheelde ook een heel stuk... van stoeltjes van meer ruimte. En je had eh, vooraan de klas nog een bordes... waar jouw tafel en jouw stoel op stond. Waar ik geregeld afgevallen ben, maar goed. Eh, ja, het, het ging... En later kregen we die uitbouw met die druivengang, als je dat nog weet. En dan stond je ook voor een klas met in de vijftig krachten. En dan was er een tussendeur en dan was je collega ziek. En dan, stond je, dan ging die deur open en dan stond je voor over de honderd leerlingen les te geven. Dus de maar zijn. geen enkel probleem. Nee. Alleen wat problemen met kinderen die eigenlijk naar een lomschool moesten... Maar toen was nog de regel, ze moesten twee jaar op de lagere school hebben gezeten voordat ze naar de Lom mochten. En dat, dat gaf wel eens problemen. Ja, want je moet je heel erg verdelen. Want het niveau tussen 53 kinderen ligt natuurlijk best wel hoog. Had je, had je toen niet zo heel veel last van? Omdat, maar, omdat het klassikaal was. En eh, dat kan ik Ja, natuurlijk had je kinderen die er. Naar boven en naar onderuit schoten, maar het ging gewoon in zijn geheel op. En ik denk dat dat het voordeel van klassicaal onderwijs was. En dan, ja, als de klas aan het werken was, liep je door die klas heen, zo. Je wurmde je er doorheen om andere kinderen te helpen. Want er waren natuurlijk ook kinderen die problemen met bepaalde dingen hadden. Vooral wat jij ook nog weet, met dat rottige blaadje van overtrekken, van rekenen. Vertel eens even. Je had dus uh, welke. Begin uh, eens even naar de leesmethode? Welke leesmethode hadden jullie toen? Ja, het was, dat begon met an en moe, moe en an, an en moe. En het was een etiketeermethode. Dus dan gingen de borden aan de wand van de tas, waarop dan an stond en moe stond. En uh, nou ja, zo ging dat verder. Ze leerden het dus via etiketteren. En het rekenonderwijs begon. Ja, eigenlijk met telf. En dat was een boekje, wat een, ja, een boekje, een werkboekje. En dan moesten ze die huisjes en die boompjes en die mannetjes moesten ze overtrekken. En dan moesten ze het cijfer erachter zetten. En dat werd dan op een gegeven moment werd het drie en twee is vijf en zo. Eerst alleen maar vijf. Maar Wachtendonk was nogal zuinig. En die had tekort overtrekpapier gekocht. Dus je zat avondenlang dat te vouwen... En als de ene kant vol was, dan zat je weer te vouwen. om de andere kant nog te kunnen gebruiken. Want oh wee, als de blaadjes niet vol waren. Krijtjes. je kreeg pas een nieuw krijtje. als je het laatste stompje. waar je nagels nog aan zaten. Eh, werd ze ingeleverd. Het was ontzettend zuinig gedoe. En, en er was de, het was dus een school. met een schoolbestuur. Hè? Want dat, ja. dat was zo, want. De, je had het openbare onderwijs. Dat ging onder het gemeentebestuur. Bestuur. En dan waren jullie bijzonder onderwijs. Ja. En dan had je een schoolbestuur. Ja. En je noemde net de naam van... Uh, meneer de Ruud, de Ruud. was in mijn tijd... en Jan Brink en consorten... En mevrouw Van der Meijen... ja, mevrouw Bosman van de banketbakker. En uh, Van Venema was de eerste erevoorzitter. De burgemeester van toen... Dat was de eerder voorzitter van het schoolbestuur. En met welke collega's werkte je toen? Nou, dat is een hele lijst. Want ja, je had natuurlijk Wachtendonk als, als hoofd. En je komt daar binnen eigenlijk met heel veel ouderen. Hè? Dus het was ook meneer Nieuwveld, meneer Zuiderma, meneer Van Wijk... Eh, mevrouw De Jong, me, mevrouw Jansen. En de enige die wat jonger waren was eh, juffrouw. Van de Meijen en Jo Zuidervliet. En verder waren het ja, allemaal oude mensen. Die ook echt met meneer door ons werden aangesproken. Had niet het lef van mijn voornaam. Later werd het wel Nico. En ik meen ook nog Dick Nieveld, maar verder ook niet. Het was meneer en mevrouw. Ja, en, en, en, en, en jullie werden ook... Ook de bijnamen. Hè? Ja. Daar waren we groot zien. Ja, juffrouw Jansen. Knageleentje. Ja. En Zuiderma was flap. En Wachtendonk was tof, tof. ja. Zo, zo ging dat door. Albert-Jan, heb jij een muziekje voor ons klaarstaan? Dan gaan we even nu naar een muziekje. Diggertje Damp Klom op de trap S'morgens vroeg om kwart over zeven Om de giraffe een puntje te geven Dag giraf Zei Diggertje dan. Je wat ik heb gekregen, rode laarsjes voor de regen, Het is nog niet waar? zei de hier af, dikketje, dikketje, dikketje, dikketje, ik stap af. Zeg giraf, zei dikketje dap. Ik moet je nog veel meer vertellen Ik kan al drie letters spellen ABC is dat niet knap Ik kan ook al bijna rekenen Ik kan mooie poppetjes tekenen Lieve deugd, zijde giraf Kerel, kerel, kerel, kerel. Mag ik niet eens even bij je stiekem van je nek afglijden? zomaar eventjes voor de grap. Denk je dat de grond van acht is? Als ik neerkom, heel erg hard is. Stap maar op, zei de giraf. Stap maar op en vlijf. Klonk klon van de trap Met een griezelig grote staaf Op de nek van de giraf zette het dingetje Dab zich af Ruus. Daar kleed hij met een vaartje Tot het einde van het staartje Boem! Au! Dag giraf zij dingetje damp Morgen kom ik toch weer hier met de tranen. Morgen kom ik toch weer hier met de tranen. Nou, dit was wel een heel gezellig liedje. Ja, ja. ja we hebben hier ondertussen B uh, gezongen van Dikkertje Dap, het gewonde liedje van. We zongen dat op, op school ook ja. van uh, Annie MG Smiet en dit in een. We zaten ook een beetje mee te swingen... Jesse-uitvoering van VOF De Kunst. Ik ben u nog het telefoonnummer schuldig, lieve luisteraars... terug in het programma ZFM Oud-Zandvoort. Ik verhaspelde net wat. Het nummer is 023-57-30393. Mocht u vragen aan Wink van der Meulen hebben... of een opmerking of een, uh, ja, een aanvulling dan kan dat altijd via het telefoonnummer 023-57-30393. Ik praat in dit programma met Mieke van der Meulen... die in 1952 begonnen is op de wilhelmina school in een klas van 53 leerlingen. <lacht> en dat was de eerste klas, we zouden nu zeggen groep 3. En we hebben al wat namen genoemd van mensen... die er op dat moment werkten. Ja, hebben we gedaan. Hoe is het verder met die school gegaan? Want je zei net... Uh, of met jou gegaan. Want op het moment dat ik trouwde... En dat was in 1955. werd 55. je ontslagen. Getrouwde vrouwen mochten niet voor de klas. Dus op de dag van je trouwen... kreeg je je ontslagbrief thuis. Nou ja, dan... Dan begint het andere leven. Maar... We zijn natuurlijk altijd zieken op school. We hadden toen vijf scholen en een ULO op het dorp. En noem die scholen eens even? Dat waren dus de Willeminnenschool, de Julianenschool, de Maria-school, de Karel Doormanschool, de Hanni Schaftschool en dan de ULO van Van der Waals. Die toen in het gemeenschap eerst. Ja, in het gemeenschapshuis zaten die toen al. En dat waren de scholen. Dus je werd geregeld gebeld of je kwam invallen. Ik heb op alle scholen in Zandvoort gewerkt als invalster. En een weekje, een paar dagen. En dan, ja, Ze waren al blij dat ze mensen vanuit het dorp konden bellen. Kom je invallen? Dus ik ben wel op alle scholen geweest. En, maar... en is dat dan uh, allemaal verschillend? Want hebben ze dan allemaal dezelfde methode? Of, of... Nee, nee, nee. Ze hadden niet allemaal dezelfde methode. Maar ja, toen had je het vak wel in... De toch wel meer in de hand en dan viel invallen wel mee en invallen is het meest moeilijke dat je de namen van de kinderen niet kent. dat is de moeite van invallen. niet het lesgeven, maar ja dan zit je jij met je trotsen truitje en jij met die blonde haren, want eh, niet iedereen heeft dan een uh, op de tafel een plan liggen hoe de kinderen zitten. En, dat, dat is dan heel vervelend. Wat later verplicht werd. Want dat, dat weet verplicht. ik nog. Dat we een klassenboek hadden. Ja. En daar moest je de, de ja. methode en waar je was. En uh, ja. dat moesten we iedere week bij jou. Toen je heb... nog directeur uh, van de Nicolaas. Maar daar komen we straks wel als inleveren. Zodat ja. uh, je precies wist. Als er iemand kwam waar je was. Welke... En je werd ingewerkt. En toen ik twintig was. En uh, op de Wilhelminaschool kwam. Er keek niemand naar je om. Ga je gang maar. Ja, bedoel. Het was zo'n raar, raar en het liep allemaal goed. Ken je nog namen? En als je ze niet weet... neem ik het je absoluut niet kwalijk, want dat is natuurlijk al zo lang geleden. Ja, uit die eerste klas die je voor je neus kreeg. Ja, Klaasje van de Meijen. Die naar de, altijd in de pauze wegging, trok die zijn klompjes aan. En zei, ik ga naar huis. Ze werd even later weer door zijn vader teruggebracht. Daar is Sandra van Kepfessum, die later een vriendin van ons is geworden... Die moesten altijd vreselijk huilen. En dan ging het weer een poosje goed. En in het jongetje Timmermans heb ik zo vreselijk omgelachen. Dan schreef je wat op het bord. Maar je kende de kinderen hun stemmen wel. Dan zei ik, hou je mond eens even. Hij zei, het lijkt wel of dat vijf ogen van achter heeft. En zo ging dat. Ja. Maar goed, je kwam dus op andere scholen. Uh, bijvoorbeeld ook op de Annie Schaftschool. Ja. ja, daar heerste natuurlijk toch al... Andere, andere sfeer op die scholen. Maar doordat we met Sinterklaas toneel bezig waren, waar jij ook altijd in meegespeeld hebt, kende je dus al leerkrachten. En dat scheelde dan wel. En dat Sinterklaas toneel, dat heeft toch eigenlijk de leerkrachten in Zandvoort verbroederd. Want we speelden toen met 20, 30 man. En dan toneel. speelde je nog in Monopol? In Monopol. Ja. Ja, ja, dat kan ik me dan als kind herinneren dat je daar nog nog ging, want daar heb ik zelf nooit gespeeld. En we oefenden bij ons op de school, want we hadden een vrij grote hal met in het midden zo'n pilaar, dat weten de kinderen nog wel, en een bank eromheen. Nou, daar werd dan geoefend en toen was de regisseur van de Waals van de ULO en die behandelde ons als kleine kinderen. Dat we zeiden, hou op zeg, we zijn collega's. Maar ja, je werd weer kind en het werd dus beste ja Hetzelfde als ja. Er nu nog met het Sinterklaas toneel gebeurt. Ja, maar dat er allemaal al... grappen en grollen werden uitgehaald. En hoe. Dat, eh, dus dat is niet iets nieuws. Nee, nee. En, en juist ook van mensen waar je het niet van verwacht. Hè? Want Ramkema was toen de ho hoofd van de Karel School die op de parallel weg zat. zat. En dat was een ja, grote, forse man. En er was een toneelstuk dat... Eh, van de Waals, want die was de tovenaar, een spreuk uitsprak. En dan ging de deur open, en dan stond er een prachtige jonge prins. En daar stond Ramke maar in nachtkleding. Nou, bij de uitvoering, hè. dus dat was weer dondergewazen. Maar ja, zo ging het door. We dus hebben het nooit afgeleerd. Nee, nee, ik geloof het ook niet. Nee, <laughs> nee, dat gebeurt nog steeds. Je noemde net de Karel Doorman School. Ja. Heb je daar ook wel gewerkt? Ja. En daar. De waren er natuurlijk heel veel mensen, de oude, andere, oudere leerlingen zullen zich nog wel herinneren. Mevrouw Geeltij, Corrie Schwam, mevrouw Zijstra, Dees, die, die organis bij ons was in de Hervormde Kerk. Mies Sterrenburg, Anneke van Poelgeest, Bert van Schrie, Frans de Wee, Pim Hennis, van Elk, waar de kinderen het altijd nog over hebben. En die hadden dan een kleuterschooltje met eh, Kemp en Ike Tebbehoff. Maar die, die had kleuterschooltjes. Zat, zat niet in de schoolzaam. Nee, maar dat was vroeger ook niet nee, gebruikelijk. Nee. Dat is pas eigenlijk... Uh, met nou, wij de... op de Wilhelminenschool hadden wel... al de kleuterschool. Ja, onder maar... leiding van Ali Smit. Ja, maar dat zat toch een beetje... Ja, later is het met een gang verbonden. Maar we zaten op hetzelfde trein. terrein. Ja. En uh, de kleuterschool van de Julianenschool... dat was de klimop. Of die niet? was tegenover ons. En daar uh, was... Akelin Bosma was daar. Eh. En ik dacht dat een van de meisjes van Bosman... daar ook gewerkt heeft. Van, eh, hoe heet die nou? De gemeentesecretaris. Willemien heeft daar nog gewerkt. Wilhelmin Bosman. Maar verder had je daar weinig contact mee. Ja, precies. Want er waren ook nog nonnen, hè? En een, een katholieke kleuterschool. Want die zat, die zat tegenover jullie... en de klimop zat in dat straatje. Zat ja. in het straatje. Ja, daar weet ik niks van, van die katholieke kleuterschool. Heb je ook wel op de Mariaschool gewerkt? Ja. Ook zelfs? Ja, ja, ja. En, eh, en ik ben zelfs op de School geweest... dat ik op de Grafschool werkte. Maar die was overvol en de School had lokale leeg. En dan moest je over het kerkhof naar de Mariaschool toe. Hè? In de, op de Koninginnenweg. Ja, daar liep een meneer altijd heen en weer te wandelen. Dus ik zei braaf, goedemorgen En er werd heel kwaad naar me gekeken. En toen mocht ik niet meer over het kerkhof lopen... want dat breekt de pastoor te zijn die aan brevieren was. Oeh, ja, dan stoor je de <lacht> mensen uh, bezigheden. Zoveel wist ik toen nog niet van het katholieke onderwijs. Nee, maar dat is later wel gekomen, maar da daar zijn nee. we nog niet aan toe. Nee, nee. Uh, je had dus uh, wat je net noemde de Karel Doormanschool... waar heel veel van die namen... Die, die zijn noemt... allemaal overgegaan naar de Presmanschool. Ja, ik wou zeggen. En daar was dus ook nog weer Gerden Weidema bij... en Marjan Krode En Beatrice van Kaspel heeft daar ook nog gewerkt. Die heeft ook op heel veel scholen gewerkt. Ja, en eigenlijk dat hele stel van de Karel Doormanschool... want die werd gesloten, ging over naar de Presmanschool. En dat was een nieuw gebouwde school? ja. Ja, ja, die is nog door Van Venema geopend. Dat, eh, ja, dat dus dat was... Wel. Ja. Die was, dat was dus modern. Want die... Ja, ja de Plesmanschool ken de ik wel. Dat was de eerste nieuwe. Ja, Kijk, ja, eh. ja, de Plesmanschool ken ik wel. Ik heb er nooit gewerkt. Maar eh, ik ben daar wel, toen ik later... in het buitengewoon onderwijs ja. in Haarlem werkte... onder andere bij Hieke tebbenhof geweest... om leerlingen te observeren of die mogelijk dus naar ja, het speciaal toen onderwijs... Ze, in... toen mochten ze vroeger naar het bijzonder onderwijs. Ja, nee, het en, buitengewoon, hè? Ja, buitengewoon. Ja, wij waren bijzonder het buitengewoon Gewoon onderwijs. Gewoon onderwijs, precies. En dat, dat was een zegen voor de leerkrachten. En want het, het kost je erg veel, want ik had een, een zekere Klaasje Visser... en nou, die wou nooit in een bank en die hing altijd aan mijn been op dat podium... Maar dan vergat je dat Klaas je been vast had, en dan lag jij weer lang uit. En het hele toilet ondersmeren en alles. Dus dat, dat kon niet, eigenlijk. En zeker niet in die grote klasse. Nee. Heb je op de School altijd groep 1 gehad? Of heb je ook. Nee, nee. Dat <laughs> jouw schrik niet. Want wacht, en dan werd ziek. En toen werd ik vanuit 1 naar 6. Gaan. Dat was wel een hele grote stap. leek nergens op. Ik werd gewoon, wat ik ook later bij een oud-leerling in de boek heb geschreven... ik werd voor de leven gegooid. Dat is gewoon nog geen tien jaar verschil met de leerlingen. En uh, ja, ik weet wel dat ik s'avonds mijn rot zat te werken aan de redactie... Sommer, zoals dat heette. En dan kreeg ik hem niet uit, dan moest ik het wiskundig opreden... Oplossen om het later redenkundig uit te leggen. En dan zat er een zeker meisje in de klas... die de vinger opstak en zei... juf, zo kan het ook. Ja. En dan was ik zo blij dat ik die ene methode had. Dus die kon me dan goed van de wijs brengen. dus zei ja, vele wegen die naar Rome gaan. <laughs> Wie zou dat meisje zijn? Ik heb geen idee. Nee. Ik heb geen nou, idee. je het zoontje hetzelfde. Ja, nou ja, dat ja, zit... Toen wel... had ik er geen last meer van. Toen zat ik... Dat zit kennelijk in de familie. Maar dan word je dus ineens voor groep, uh, groep 6 uh, geplaatst. Nou, ik weet uh, van die groep 6... dat, dat had je de toetsnaald. Ja. Dan had je die oefeningen. Want je moest toelatingsexamen doen. Voor de HBS en gymnasium. Voor... En iedere school had zijn eigen examen. Het was niet zoals nu nee, een, nee, een CITO-toets. Nee. En je mocht maar op één school examen doen. Maar dan waren al die examens waren verzameld. Niet alles, maar uh, een paar dictées uit Leeuwarden... en cijfers om uit uh, Goes, weet ik veel wat. En dat was dan een boekje en dat heette De Toetsnaald. Nou. En dan de kinderen waarvan ik dacht... waarvan we dachten dat die naar HBS en gymnasium ging gingen... die hadden na schooltijd nog een half uur, drie kwart les om die, met die toetsnaald. Ja, dat kon en, je niet in de klas En huiswerk, want dat weet ik nog. En dan van die ingewikkelde vormsommen. Het was Vanegelijk, echt vreselijk. He? Haakjes en vierkante haakjes en acculades. Ik geloof niet dat, dat iemand uh, tegenwoordig dat nog kan. Ik kan het zelf ook niet meer... want we hebben nu allemaal onze rekenmachine en noem die maar op... Die gebruik ik dus nog nooit. Maar ik weet dat ik toen op de Nicolaaschool... was dit verhaal vertelde... En dat smiddags eh, Stephanie Holstein kwam, want de moeder had nog een toetsnaald. En toen heb ik het eenvoudigste dicté gegeven, nou, ik van de fouten. En uit de cijfersommen kwamen ze niet. Nee, en de redactie ook. Het die... eenvoudigste. Dat, ja, ja, ja. Dat ja. was gewoon een heel ander, ja, heel ander uh, patroon ja, maar, van, van leren. Er werd naar cognitieve kennis gevraagd, wat nu helemaal niet meer is. Je kan het opzoeken, dus waarom zou je het uit je hoofd leren? Nee, en je googelt en je moest vroeger een werkstuk maken. En je zat uren in de bibliotheek te zoeken. En tegenwoordig zetten ze de computer aan. Wat, wat alleen maar uh, gunstig is, nou, nee, ja, ze nee. leren ook heel veel. Meer. Maar we, we gaan deze discussie zo dadelijk aan. Want Albert Jan heeft alweer een muziekje opstaan. Dus we gaan even naar het gezellig muziekje luisteren. Als een even komt.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 Het was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Denk je bang voor het hondje, hondje blijkt niet. Papa zegt dat hij niet denkt. Op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Wil we stek, is stek. Wil u een stekje van de fuxia? Ja, heb u een plekje, een plek, een plekje. Heb u een plekje voor de fuxia? het is een makkelijke vold. Hij eet als ware uit je hand. Een beetje mest, een beetje Helemaal naar Finkeveen En toen bleek alles maar een visioen Van een of andere gek te zijn En toen bleek ook dat kleine stukje Deze vlek zijn Heel Die mooie grote. Nee. Nou, dat laatste nummer, dat zijn we niet veel. Maar uh, Albert Jan die de techniek doet. Albert Jan Vos die vertelt mij dat het een medley van Annie M.G. Smit is gezongen door Edwin Rutte. Nou, de eerste twee nummers herkenden nee. we wel, hè, met een rijtuigje. Het kan van de behanger zijn of van een Franse zanger zijn. Ja, vond ik zo erg. <laughs> nou goed, zo zie je maar was weer. Het was vervoerlijk in die tijd nog. Ja, we hebben het, dames en heren luisteraars... Uh, terug in deze uitzending van ZFM Oud Zandvoort. We hebben het over de scholen in Zandvoort... En aan tafel bij mij zit Minke van der Meulen... die op bijna, of ik denk wel op alle Zandvoortse scholen gewerkt heeft... en daar heel veel van weet, van leerkrachten... en ja, hoe de scholen liepen en zo voort. Maar heeft u aantekeningen of opmerkingen of een vraag aan Minke... dan kunt u ons bellen op 023 573 0393. Minke, welkom terug in dit programma... Nou, we hebben uitgebreid over de Wilhelminenschool uh, gehad. Hoe, hoe kwam het dat Wilhelminenschool op een gegeven moment Oranje-Nassenschool werd? We hadden op de Brede-Rode-straat had je de Julianen School. Dat was de school met de Bijbel. Nu zou je zeggen een gereformeerde school. Maar het was van oorsprong half half gereformeerd, half hervormd. En die liep erg terug. Daar was meneer Kiewiet, als daar hoofd. En daar werkte Rijper en uh, Wiersma. Kees zal... Wiersma. Ja. ja, Kees Wiesma. Ik zal namen vergeten, neem me niet kwalijk. Ik heb er over de tachtig, maar uh, je vergeet er wel eens een. En die school liep wat terug en men wilde toen ook huizen daar gaan bouwen. Dus die Juliana-school moest plat. En toen zijn de Julianeschool en de Wilhelmineschool gefuseerd... En daar is een prijsgevraag voor uitgeschreven... hoe de nieuwe school moest heten. En dat heeft toen Duco... Uh, hoe heet die dokter? Drent, Drenth. Dr. Dr. Drent, ja. Duco Drent heeft dat gewonnen met de samenvoeging. Wat natuurlijk hartstikke leuk was, de Oranje-Nasserschool. Want we hadden ondertussen ook al in Noord-De Beatrix-school. En dat viel onder hetzelfde schoolbestuur, of niet? Dat viel onder de twee schoolbesturen, Juliana en... School, hebben een fusiebestuur gehad. En daaruit voortgekomen is toen de Beatrixschool... waar meneer Mol de directeur van werd. Nou, je ja, hoofd heette dat in onze tijd. En eh, Jaap Kiewiet, de Jaap Kiewit MAVO. Toen, dat is toen de eerste christelijke MAVO in Zandvoort gekomen. Ja. Naast de openbare MAVO van de heer Van der Waals die later de Koerselman en consorten overgenomen is. Ja, de en die, die is toen uh, van het gemeenschapshuis... want ik weet nog dat toen mijn broer op school zat... op de uh, MAVO, dat ze toen naar... Zijn ze overgegaan bij het huis in de Duinen? De Gertabachschool, ja. de Wim-Gertabachschool. Ja. Ja. Ja. ja, toen is het ook van naam veranderd. En ik ken dus wel meneer Koerselman... die, die, die de leerlingen zaterdag, zaterdag uit de kroeg haalde. Nou, een heel verstandige man... Ja, dat ja. we tegenwoordig nog iemand hadden die dat deed? Maar ja, dat zou je niet meer kunnen dat en mogen. Dat zou niet meer kunnen, nee. nee. dat mag ook helemaal niet meer. Nou ja, toen gingen we van vijf lagere scholen... naar acht lagere scholen. <coughs> Want eh, we hebben dus de Beatrixschool erbij gekregen in Noord. Toen heeft het katholiek schoolbestuur heeft de Nicolaaschool eh, opgericht in Noord. En dat was onder leiding van de heer van der Smaal, Paul van der Smaal... En toen heeft het gemeentebestuur de Van Goedhartschool, en dan was de heer Koops in die tijd hè, hoofd van de school. Nou ja, ook met een hele lijst le leerkrachten en natuurlijk die ik daar mee heb gemaakt. Ja, precies. En heb je ook wel eens op de Van Goedhartschool gewerkt, of ja, niet? Ja, ook. Ja, ja, ja. Zo. Ja, ik heb alle scholen gehad. Inderdaad. Alleen eh, de openbare MAVO niet. Naar de christelijke MAVO heb ik ook gewerkt. Maar de christelijke MAVO, die zat later, dus waar nu de waar Max Eugestraat is, is. Maar hij is begonnen, dacht ik, in... Uh, bij ons op de Willemina-school. Op de Willemina-school, ja. die lokale ja. aan de rechterkant. Ja. En toen hadden we ook nog, ja, dat was zo'n soort houten keten op de Van Lennepweg. En dat was het begin van de b school. Dat was een kreuterschooltje bij Irene Brink en eh, Lien Kerkman begonnen zijn als uh, kleuterschool. Ja. Oh. Vast een aanloopje naar de Beatrix. School. Wat later het consultatiebureau werd. Ja. ja. Even ja. voor de... Even over de spoorbomen. Ja, over ja. de spoorbomen. Daar was dus een houten gebouwtje. En ik heb er nog uh, met de padvinerij uh, in gezeten. Ja, zat er ook in. En toen is het afgebroken om die huizen daar... de slokkerwoningen ja. uh, te bouwen. Ja, klopt. Dus dat uh, heeft ook en alweer... Zo is Zandvoort dus uitgebreid... Uh, naar zeven basisscholen. Want uh, de Karel Doormanschool werd dus de Presmanschool. En uh, de Van Heuven school werd de Duinroos. En dat, die ging ook uit zijn gebouw en een nieuw gebouw. En zo hadden we de zeven en twee uurlozen, uh, maar wat MAVO's werd. Ja, allemaal. En alles werd ineens directeur en leraar. Dat uh, was een hele omwenteling. En dan is er nog een paar jaar geleden natuurlijk... Hè, die bijzondere school bijgekomen. Ja, de, de, de school. De school, ja. ja. Maar we gaan even terug uh, naar uh, de Nicolas School. Want uh, nou ja, daar heb je ook heel veel maar Wacht voedselen. even, ja. want de school is erbij gekomen... maar de Beatrix-school is weg. Ja, nu. Ja, ja zo is Jammer. het. En, ja. en de school die uh, begonnen is in het... Uh, het gebouw van de geïnformeerde kerk. Zit nu in de golf. Zit nu in de golf en de golf is een samenvoeging van Nicolaas, Duinroos en de Beatrix. En de Beatrix bestaat jammer genoeg niet meer. <coughs> en, uh, en daar zit dan nu de scholing. De school. ja. En de golf is dat mooie gebouw wat inderdaad ja. uh, aan de jacques waar, uh, wat in een, uh, ja, in een soort golf gebouwd ja, is. Ja, ja precies. Om uh, drie scholen onder één dak. Datzelfde heb je natuurlijk in het... Uh, in de tram. In de LCD. De blauwe tram. Ja, ja, ja of in de... de maar, maar daar heeft de Oranje School niet aan meegenomen. Nee. Het daar zijn in... alleen de twee. De Hannes en de Maria School. Ja, maar die, die zijn ook allemaal alweer in die loop der jaren een keer verbouwd. Of, of nieuw gebouwd. Want de Hannes Schaftschool zat wat je net zei... Bij het Kerkhof. Bij het kerkhof. He, dat, en, en wie was daar directeur? Toen, toen. In jouw tijd? Anis Graaf, even. En Van Ekeren. Ja, ja, Van Ekeren. Van Ekeren zat daar toen. Met Hofstra en Nijboer. En Loogman. En, en, en, en da, is Weis. dat uh, de Nijboer die later naar de MAVO is gegaan? Ja, Wim Nijboer. Bim Nijboer. En daar heeft. Uh, <coughs> Kroder heeft daar gewerkt. En Bruinsma. zus Kok Bollman. En Lidie Engels van Welen. Dat was zo'n beetje zo'n soldatenfiguur. En er was ook een zekere Marx die daar werkte. Maar die was van die Hofa. En die ging op zondagmorgen met zijn krantje rond. In Heemstede. En belt daar aan om acht uur bij iemand. Die wit heet was. En tot zijn schrik was dat de inspecteur van het onderwijs. Verbaan. Dat is een hele rel geworden. Ja, maar ja, goed. Hij ja, uh, deze werk en uh, was spraat. Ja, zo is het. Iedereen uh, op zijn eigen ja. wijze. <laughs> nou, wat ik me kan herinneren... Uh, uit de tijd dat ik in Zandvoort in het onderwijs werkte... was dat uh, Geelogman, de directeur van de Hanni Schatschool Ja, was. dat klopt. Oh. Ja, toen waren van Eker en Hofza waren weg al. Want die waren in mijn tijd dus al heel oud. Tegen hun pensioen aan, denk ik... Uh, Net zo goed als Wachtendonk nog maar een paar jaar daar gewerkt heeft... en toen opgevolgd is door Van Houten en later door Bert de Vries. Dat, dat schoven allemaal door natuurlijk. Ja, Bert en Mea de Vries. Ja. Dus, maar goed, we hebben het over Gele Oogman, want die heeft wel een hele aparte stempel op de Hannyschafsschool gedrukt. Ja, vooral op artistiek gebied. Ja, dat bedoel ik. Maar goed, een schat van een man... Ja, zeker. En de uh, Musicals die, die hij uh, had, dat was toch in die tijd... Jawel, en hij leidde altijd uh, op Koninginnedag van alle scholen. De oba <coughs> Sorry, de Obade kwam die op de scholen oefenen... en dan gingen we onder uh, leiding van de, het orkest in, in sterrenvorm... gingen we naar het raadhuis toe en hadden we daar de Obade. Ja, dat deed is... ook Gert. Geen man. Maar dat is ook iets wat helemaal niet meer bestaat, hè? Nee, want ze hebben vakantie. Ja. En wij hadden verplicht werken op Koninginnedag. Dus de kinderen kwamen op school? En dan gingen we in optocht daar naartoe. En dan kregen de kinderen een, een sinaasappel. En de leerkrachten mochten even bij Rinkel aan de overkant een kopje koffie met een oranje gebakje. En dan ging je naar de sportvelden, want de hele dag waren de kinderen spelen. Ja, had als leerkracht geen vrij verplicht werken. Dat is voor mij ook nieuw, want dat heb ik nooit... Ja, ik heb wel meegemaakt als kind natuurlijk dat dat, dat nou, gebeurde. Maar... We hebben ook uh, hele optochten. En dat er nog korsos waren. Dus dat je met je school praalwagens maakte en alles. Ja. Nee, dat was... En nu zeggen ze, ja, het is vakantie. Goeiedag wel, te rusten. Ja, nou ja, en meestal valt Koninginnedag ook in een vakantie. Ze hebben dus Koninginnedag en 4 en 5 mei bij elkaar geschoven als de voorjaarsvakantie. De en logisch, de meesten zijn weg, ja. ook de kinderen met hun ouders. Ja, en, en ik geloof niet meer dat je een kind kan verplichten op Koninginnedag om uh, nee. naar school te komen. Om daar uh, voor het raadhuis, voor de burgemeester, uh, stonden, vaderlandse liederen te zingen. Maar we stonden er met honderden, hoor. Met honderden. Tuurlijk. Ja, want je was meer of meer verplicht om te komen. Ja. Ja, het was in wezen dan een soort schooldag met de sportdag. De ja. De spelletjesdag, De opbader. Ja, nou, ik denk dat heel veel luisteraars uh, dat zich nog uh, kunnen herinneren. Want je had een blaadje en je was weken aan het oefenen om waar de blanke top der... Duinen. Duinen en wie een nieuw lands bloeiend door. Vloeit en... oh. Twee kopretten nou, in een blauwe. In die geruwe... tijd kenden we ze nog uit ons hoofd. Ja. karretje op de zandweg. Kan je toch daar nou? Goed. Nou, dat is toch even een stukje nostalgie dat hier uh, voor, de, voor de microfoon komt, waar we op dit moment, uh, zoals we nu leven in 2013, geen, geen weet meer van hebben. Goed, Mienke, we hebben een aantal scholen gehad. We hebben de, de kleuterscholen gehad. En de MAVO's hebben we gehad. We hebben de Karel Doorman en de Plesman school gehad. De Julianenschool. De kleuterschool met Akkeline Bosman. Ja, we zaten naar de voornaam te zoeken. Ja, de, ik eh, had het eerst verkeerd, maar ja, nee, we weten het net nu. zoals van Hieke... Ter, ter behoofd, behoofd dat, de eindelijk... Maar, moet ik eerlijk zeggen, met medewerking van Gerda Weidema... Okay. want die heb ik vanochtend maar gebeld. Ik kon niet op de naam... de vader en moeder kon ik uittekenen... Ja. en ik kon niet op die achternaam komen. Ja, zo, zo werkt het uh, natuurlijk. Uh, we hadden ook uh, gymnastiekers, hè? Ja. Want jij vertelde nog, toen jij op de school kwam... dat... Uh, uh, ja, wij moesten op de kweekschool moesten we actes halen... Dus buiten de reguliere vakken had je nog acte J, K en R... en nog een bijbelakte. En J was wat jullie... de gimmers. dus heel... Ja, dat noemden ze dan de huppelakte, want dat was natuurlijk in geen vergelijk. Maar je mocht alleen gym geven op de lagere school als je de huppelakte had. En toen ik op de Wilhelminenschool kwam... hadden drie leerkrachten de huppelakte niet. Nou, dan werd je verplicht om die lessen te geven. En dat vond ik heel vervelend, want dan was ik drie kwartier mijn klas uit om voor een ander zijn gymlessen te geven. Maar zo ging dat. En je mocht ook geen handen uit mij geven als je niet R had. En je mocht geen handwerken geven als je geen K had. Nee, want ik heb handwerken van, uh, nou ja, van knagelijn, zoals we zeiden. Hè? Van ja. juffrouw Jans. Uh, ik heb er nog dingen van. Het is niet te geloven. Ja, wat, en uh, hoe je dat... En van soort dat doorstopwerk. Ja, nee, dat. Eh, en breien en haken. Dat. dat eh, ja. allemaal er nog in voor. Precies. Ja, en, en met handenarbeid. dan moesten we een of ander doosje maken. En beplakken met, met van dat marmerpapier. Daar zat ook geen creativiteit bij. Het waren allemaal opgelegde pandoeren. Nou, nou, dat is niet helemaal waar. Met Moederdag waren er toch hele leuke dingen die werden gemaakt. En met Kerst werden er hele leuke dingen gemaakt. En met Pasen. wil die, die hoogtijdagen werd, werd toch echt wel heel veel aandacht aan besteed. Maar ja, ja verder was het eh, basisprincipes. Ja. Hoewel, er was ook hout bij. Hout bij. Dat ja, kan ik me niet herinneren. Hele... Jongen... Ja, ja, uh... Nee, want toen, dat zou je vergeten zijn... maar die jongens kregen handenarbeid... en de meisjes kregen handwerken handwerk in de bovenbouw. Ja. Dus toen veranderde het ook al. En, en uh, ik zag daar een reetje ja. namen van gymnastieken staan. Want nou, de op een oudste gegeven is met, natuurlijk Jo van Pagé. Die heb ik wel uh, al gehad. Ja, op die zat nog op de Wilhelminenschool. Bij ons, ja. En waar heb ik nu nou zo? Oh ja, Jo van Pagé. En toen kwam Han Jong. En toen kwam Fekke Boukes. En toen kwam Ruud Weidema. En toen kwam Rob van Heiningen. En Jan Aangeenbrug. Die werkt geloof ik nog steeds, hè? Jan Aangeenbrug zie ik bijna elke dag, ja. Dus die, oh, die komt langs fietsen. Die, nee, die heeft zijn auto op de Brede Rode geparkeerd. Ah, ik weet nog dat hij vroeger... Uh, heel vaak op de fiets kwam. En, uh, ja, dat, maar goed, dat, dat doet ze niet. Misschien is die. Oké, okay, Winken, we hebben nog uh, vijf minuutjes. Uh, we slaan het muziekje, denk ik, maar over. Maar dat, dat kijken we even hoe we uitkomen. Want ik wil nu toch wel even... naar uh, ja, het eind van jouw uh, carrière in het onderwijs. Want... Dat was de Nicolas School. Ja, dat was de Nicolas School. En daar was Paul van der Smaal. En dat werd toen een beetje te veel. En toen ben ik door het katholiek schoolbestuur gevraagd... om een eh, paar ochtenden les te geven daar. En toen is Paul weggegaan. En toen is er een andere leerkracht, in, in, iemand van buiten... Jo, huppelepup, weet niet meer, uit Zuiden, gekomen neer... Dat ging na een jaar al mis. En toen moest de school eigenlijk sluiten. En toen zei hij verbaan... De school krijgt alleen twee jaar de spijt van me... als mevrouw van der Meulen hoofd van de school wordt. Zo. En zo ben ik toen, als hervormde... hoofd van de Nicolaas School geworden. En daar heb ik met heel veel plezier gewerkt. Met uh, uh, Marianne de Tuta, die vorig jaar 40 jaar bij het onderwijs zat. Ja. Kobi Mol... Als je die nog kan ja, hebben. Dat wil zeker weten. Ank Jouwstra, Arie Henneman, Maarten Boten, Connie Bluis die daar nog werkt. En in de loop der jaren zijn er natuurlijk. Want er hebt honderden leerkrachten gemaakt. En excuus als ik iemand vergeet. En Doreen en Lisbeth? Daar heb en ik meegewerkt. Lisbeth was van de Keutenschool. Ja. Ja, dat. Eh, Doreen Huisman, ja. Ook. Ja. En Lisbeth Posma. Maar ja, goed. Eh... En juffrouw Lisbeth, die, eh, die met de hond. Want toen zat de Klimop. Of eh, de Klimop heette die, hè? Kleuterschool. Nee, nee, nee hoe heet het? Aan de overkant zat de, de Kleuterschool. Ja, maar die, die had de... geen naam, dacht ik. Ik dacht de Klimop, Kleuterschool? Nee, de Klimop was van de klimop. Oh ja, dat is waar. Ja, ja. ja. Nou, het in ieder geval. Het zeepaardje. Nou, kijk, samen komen we eruit. Het zeepaardje, dat had uh, twee lokalen aan de. Ja. Aan de, achter de begraafplaats. Ja. Twee noodgebouwen. Ja. En daar uh, zat op, op laatst dus nog één kleuterklas. En toen één klas van ons, omdat wij ook weer uit de school groeien. Ja, en toen hadden we nog de, de, dat lang gerekte uh, een noodgebouw. noodgebouw. Ja. Uh, waar nu de huizen van de professor Zeemanstraat uh, gebouwd zijn. En toen zijn. hebben we met veel pijn en moeite dus een semi-permanente semi school gekregen. Ik Waar ziek... ook meteen de kleuterschool in kwam... want dat was al vooruitlopend ja, op de, de wet van 85. Ja, en ik weet nog dat de raadsvergadering er was. En Vleriga uh, was, was toen wethouder. En die was tegen dat er nog een permanente school zou komen. Daarom is het ook een semi-permanent geworden. En die kwam naar me toe en die zei... je hebt een pirusoverwinning gehaald. En toen werd ik zo giftig zei: schrijf jij eens wat minder de pil uit. Want dat hadden leerlingen ook. <lacht> Ja, ja, dat was. Dat kon allemaal in die tijd. Hè? Het was allemaal gemoedelijker. Ja. Dat, eh... En toen hadden we ook nog gewoon een schoolbestuur. Ja, dus allemaal. Met ja, wat low kan ik me nog herinneren? Ja, die was secretaresse. Ja. Nou ja, die hebben er niet allemaal in gezeten. Huisman, Luiten. Eh... Huiskus. Huiskus. Ja. En eh, Luiten en Lemmings. Nou, noem maar op. Dat, eh... Ja, en tegenwoordig zijn en de... En hoe heet het? Van Houten. Ja. Toen ik kwam, was daar op die school was van Houten de voorzitter. En de, de, ja, de, tegenwoordig zijn het allemaal professionele... Alles is onder één dak. En je ziet nooit meer de directeur. Nee. En die directeuren zijn niet meer uit het onderwijs. Ook zijn maar... managers. Ja. Ze Zij hebben weinig verstand van het onderwijs. Is merkbaar. Als je op de scholen komt. Want die komt nog één keer per jaar... Vanwege het 4 mei-comité op de scholen om de kinderen te bedanken voor wat ze gedaan hebben. En het is gewoon merkbaar. Dat, eh, ja. iedereen, ik heb zo'n idee, misschien is het niet waar, maar iedereen werkt voor zichzelf en God voor ons allen. Dat, eh, ja, het is natuurlijk allemaal het is heel, heel, anders. heel anders geworden. En de, de, die grote klassikale groepen... He, waar jij in 1952 mee begonnen bent... Ze, ja, ja, dat, dat... ze jammeren nu al als ze de 20 naar 23 gaan. Hoe moet dat? Ziet ze dan. Nou, makkie. Maar komt ook bij dat het onderwijssysteem... totaal verandert en in mijn gevoel verpest is. Ja, goed, dat is jouw uh, ja, mening. Nee, dat is ik ook. Ja, tuurlijk, en dat mag ook. Want, uh, als ik merk ook, toen mijn kleinkinderen op de lagere school zaten... en alles, en als ik kinderen spreek... Uh, het is niet meer te vergelijken... van uh, nee. hoe jullie les hebben gehad... hoe ze nu les hebben... hoe wij als leerkracht op de kweekschool les hebben gehad... wat nu de pabo is. Het is niet meer te vergelijken. Nee, nee. En, en, en nu heb je een module... en als je dat module afgewerkt hebt... dan, uh, dan komt het nooit meer uh, nee. terug. En wij hadden nog in onze tijd de lagere acte, en dan ging je nog door voor de hoofdacten. Vijf jaar. Ja, dat, eh, mis... ja. En het kleuteronderwijs had zijn eigen opleiding. Die zat op de klos. Dus, dus alles wat je daar aan... aan uh, ja, handvaardigheid... En, en voorbereidende... werkzaamheden... En zoveel, of... zo, zoals ze we nu de, kin, de kleuters zo opjagen... ook met allemaal toetsen... en al vroeg leren lezen. En dat was in die tijd niet. Je mocht nog kind zijn, je mocht spelen... je mocht kleuteren, je had speelhoeken. En... Het sociale werd meer eh, erin gebracht om met elkaar om te gaan... en niet te kiften over een blok of wat ook Met elkaar. En nu is het al zo gericht. Dat, ja, Ik vraag me wel eens af, wanneer mag een kind nog kind zijn? Ja, en dan willen ze de leeftijd nog... Uh, nog verlagen, ver, ver na drie uh, jaar. Ja. Ja. Ja. Maar ja, je... goed, ze zitten al vanaf nul jaar op de crash, dus... Hè. Daar leren ze ook een heleboel uh, vaardigheden. We lopen langzamerhand naar het einde van dit programma, Minken. Uh, is er nog iets uh, wat ik vergeten heb jou te vragen? Want je hebt zo ijverig... Je huiswerk gedaan. Als u uh, dat, dat. Ben je bijna 82, moet je nog huiswerk maken van ja, een oud leerling? Ja, precies. Van een oud leerling en een oud collega. Ja, want, ja. Uh, we hebben natuurlijk samen elf jaar op de Nicolaaschool uh, gewerkt. als het hervormde duo. Nou, het zangduo. Het zangduo ook dat. Hè, dat, uh, dat, dat is ook een van mijn. Uh, ja, Fijne tijden die ik daar gehad heb, en het was een hele fijne, een hele prettige school. Ik heb geen ervaring met andere scholen in Zandvoort. Dus daar wil ik helemaal niet mee zeggen dat andere scholen nee, niet fijn waren. Want maar... gisteren toevallig op de kroeg Linda Bluistegen, die bij ons ook een tijd gewerkt heeft, en die zei, wat hadden we? Gezellig met elkaar. Ja. Ik denk er nog altijd met plezier aan. Nou ja, we maken het was het ook gezellig. Het was meer de familie, ook met de met de ouders, hoe we die school geschilderd hebben met elkaar. Ik denk dat wij een van de eerste scholen waren... met een hulpmoeder, Wil inmiddels Ja. En, en, en de creatieve middag waar ja. ouders kwamen, zodat kinderen ja. uh, inderdaad, uh, als ze dat wilden, konden leren breien... of figuur zagen. Of ja, noem maar op. Ik dat denk de, dat wij in die tijd op de Nicolaschool erg voorlijk waren. Dat waren we ook. Ja. En we dronken altijd gezellig op vrijdagmiddag uh, een glaasje met elkaar of een sapje. Ik bedoel, afhankelijk van uh, ja, wat maar je dus wilde. Ja, en dan zag je nog eens even de week door en wat je meegemaakt had. En, voor wat voor problemen je bent gekomen. Want je komt natuurlijk altijd problemen tegen. Is het niet met de kind, is het met de ouders of wat ook. En hele nare dingen natuurlijk. Ja, dat, uh... Nee, maar dat, uh, dat, dat was zo prettig. Dan sloot je de week af en niet. Uh, je holde niet uh, om, om af... wat we ja. van jou moesten bijhouden. Nee, en en dan zogut... leverde je je klasseboek als in. Voor als voor de grote vakantie afgelopen was, de vrijdag ervoor... Ook bij elkaar kwamen, konden we elkaar de verhalen vertellen van de vakanties. En dat ging dan niet op maandagmorgen. Ja, en zo is er toen toch wel een band gesme gesmeten. Zeker weten. Minka, heel hartelijk bedankt voor dit uh, interview. Je hebt uh, braaf je huiswerk gedaan. Maakt. Ik geloof ook dat je de meeste namen genoemd hebt. Maar neemt u, Mink, niet kwalijk, dames en heren. Uh, ze heeft moeten putten uit uh, 60 jaar uh, uh, onderwijsgeheugen. Inmiddels is de plek van Albert-Jan Vos achter de tafel... de techniek uh, overgenomen door mijn grote vriend <laughs> Thomas de Jong... Die gaat zo de eindtune uh, aanzetten. Misschien heeft hij hem al zachtjes op de achtergrond. Minken, bedankt voor je komst. Je ik wil dan. nog even vertellen wie er volgende week in het programma komt. Dat is Floris Faber van Hotel Hoogland. en hij uh, Ook een oud-leerling. Ook een oud-leerling. <laughs> Kijk, nou ja, ik denk dat uh, door uh, dat je op zoveel scholen hebt gestaan... half Zandvoort een oud-leerling van je is. En ook heel veel door jou...